De mooie Vasilisa. Lang geleden leefde er eens in Rusland een rijke koopman die samen met zijn vrouw en dochtertje in een groot huis woonde. Ze waren heel gelukkig met zijn drietjes, totdat de moeder van de kleine meisje op een dag ernstig ziek werd. Vasilisa was toen nog maar zeven jaar oud. De dokter kwam om de koopmansvrouw te onderzoeken. Toen hij daarna op de gang kwam waar de koopman stond te wachten... schudde hij zorgelijk zijn hoofd. Ik ben bang dat je vrouw niet lang meer zal leven, zei hij ernstig. Er is geen enkel medicijn dat haar kan helpen. Als spoedig bleek dat de dokter gelijk had. De toestand van de vrouw ging met het uur achteruit. Toen ze voelde dat haar einde naderde, liet ze de kleine Vasilisa bij zich komen aan haar ziekbed. Mijn kleine meisje, zei ze met haar zwakke stem... Mijn tijd is nu gekomen. Je zult alleen met je vader achterblijven. Ik geef je daarom dit poppetje. Het zal je goede raad geven als je in moeilijkheden bent. Laat het nooit aan iemand zien en zorg dat het niet kwijtraakt. Moeder, zei het kleine meisje. Moeder, je moet niet weggaan. Maar de zieke vrouw kon haar geen antwoord meer geven. Ze was gestorven. Vasilisa barstte in snikken uit... Ze stopte het poppetje in haar schortzak en holde naar haar vader om troost te zoeken. De koopman, die erg veel verdriet had om het verlies van zijn vrouw... probeerde zich in de dagen die volgden zoveel mogelijk met zijn dochtertje bezig te houden. Maar veel tijd had hij niet voor haar, omdat hij het te druk had met zijn werk. Na verloop van tijd hertrouwde de koopman met een weduwe die twee dochters had. In tegenstelling tot Vasilisa waren die meisjes zo lelijk als de nacht... En al spoedig begon de weduwe een hekel te krijgen aan de mooie Vasilisa. Ze liet het meisje allerlei vervelende karwijtjes doen... terwijl haar eigen dochters mochten luieren of allemaal leuke dingen doen. In haar wanhoop klaagde Vasilisa haar nood bij het poppetje. En s'nachts, als iedereen sliep... deed het poppetje het werk dat Vasilisa's stiefmoeder haar had opgedragen. Daarom hield het meisje zachte handen en een mooie huid. Zo gingen de jaren voorbij. Vasilisa werd steeds knapper en haar stiefmoeder werd steeds jaloerster. Op zekere dag bedacht de vrouw een plan om Vasilisa kwijt te raken. Ze gaf de drie meisjes de opdracht te gaan handwerken. De oudste moest kant haken, de jongste een sok breien en Vasilisa moest wol spinnen. Na een poosje begon het vlammetje van de kaars waar wij ze zaten te werken onrustig te flakkeren. Het oudste meisje ging er naartoe om de lont wat bij te knippen. Tenminste, zo zag het er naar uit. Maar in werkelijkheid deed het meisje wat haar moeder haar had opgedragen. Ze stootte met opzet de kaarsstandaard om, zodat het vlammetje doofde en het aarde duister werd in de kamer. We zullen naar de bosheks moeten om vuurstokken te halen, zei het meisje. Zij is de enige die ons kan helpen. Voor mij is dat niet nodig, antwoordde haar zuster. Mijn haakpen glimt zo, dat ik wel kan zien wat ik doe. Als het daarom gaat, zei het eerste meisje, kan ik wel zien bij de glans van mijn breinaalden. Maar jij, zei ze tegen Vasilisa, jij hebt licht nodig om te kunnen spinnen. Ga jij dus maar vlug naar de heks om vuurstokken te halen. En de twee meisjes duwden Vasilisa naar de deur en zetten haar zomaar buiten het huis. Oh. Wat was het koud en donker. Poppetje, snikte Vasilisa, help me alsjeblieft. Wees maar gerust, Vasilisa, antwoordde het poppetje. Vertrouw maar op mij. Toen ging het meisje op weg naar de hut van de bosheks. Hoewel ze wist dat het poppetje haar zou helpen, voelde ze zich toch niet erg op haar gemak. Plotseling hoorde ze het geluid van paardenhoeven. Toen ze omkeek zag ze een in het wit geklede ruiter die op een wit paard in het bos verdween. Op hetzelfde ogenblik begon de hemel lichter te worden. Enkele minuten later volgde er een ruiter in het rood die op een rood paard reed. En toen hij in het bos was verdwenen werd de hemel rood. Even daarna kwam de zon op. Vasilisa liep intussen verder en tegen de avond bereikte ze de hut van de heks. Terwijl ze bij de deur stond te aarzelen of ze zou aankloppen, reed snel als de bliksem een zwarte ruiter op een gitzwart paard langs erheen. En het volgende ogenblik viel de nacht over het bos. In het donker zag Vasilisa hoe op elke paal van het hek rond de hut een stuk houtskool begon te gloeien. Er ging een rilling door het meisje heen, want het was een angstig gezicht en ze durfde niet goed dichterbij te komen. Hé hey daar! Wat doe jij hier? klonk plotseling een schelle stem. Dat moest de bosheks zijn. Ik ben het, Vasilisa, antwoordde het meisje zacht, terwijl ze een stapje naar voren deed. Mijn stiefzusters hebben mij gestuurd om vuurstokken te halen. Hmm, bromde de heks, daar moet ik even over denken. Kom voorlopig maar binnen, dan zet ik je aan het werk. Ik kan best een hulpje gebruiken. Gehoorzaam liep het meisje achter de bosheks naar binnen. Begin maar met wat eten voor me klaar te maken, zei de heks. Zoek maar in de kasten, daar zul je wel wat vinden. Vasilisa haste zich om de opdracht van de oude vrouw zo goed mogelijk uit te voeren. Ze verheugde zich al op een goede maaltijd. Maar toen ze alles op tafel had gezet, stuurde de heks haar naar de keuken met een hond brood en een glas water. Dat is goed genoeg voor jou, zei ze. Aan verwende meisjes hebben we niets. Vasilisa zuchtte. Hier had ze het ook al niet de best getroffen. Meisje, schreeuwde de heks vanuit de kamer, kom eens even hier. En toen Vasilisa verlegen was binnengekomen, snauwde ze haar toe. Je moet niet denken dat je hier voor niets kunt eten. Je zult de kost moeten verdienen met werken. Luister goed, morgenochtend als ik weg ben, moet je beginnen met het huis en de binnenplaats te vegen. Daarna maak je het eten klaar, doe je de was en pel je het graan in de broodkist. En denk eraan dat je het goed doet, aan de er wat. De volgende morgen werd Vasilisa al vroeg wakker. Toen ze naar buiten keek, zag ze dat de kooltjes op het hek rond de hut nog maar flauw gloeiden. Kort daarop verscheen de witte ruiter en de hemel werd licht. En daarna kwam de rode ruiter voorbij, waarna de zon opkwam. Denk aan wat ik je gezegd heb zei de bosheks tegen Vasilisa. Alles moet klaar zijn als ik vanavond terugkom. Toen pakte ze haar bezemsteel, ging erop zitten en vloog pijlsnel weg. Vasilisa keek eens om zich heen. Waar zou ze beginnen? Maar toen ze de veger had gepakt... om de kamervloer te gaan vegen... zag ze ineens dat dat al was gebeurd. En ook de binnenplaats was schoon. In de oven stond een schotel... die alleen nog maar warm gemaakt hoefde te worden... De was zinkte te droog aan de lijn en het graan in de kist was gepeld. Dat was natuurlijk weer het werk van het poppetje. Toen het avond werd, dekte Vasilisa de tafel in afwachting van de komst van de heks. De schemering daalde en even later galoppeerde de zwarte ruiten langs, waarna het hele bos in duister werd gehuld. Terwijl Vasilisa voor het raam stond te kijken hoe de kooltjes op de palen van het hek rood opgloeiden, klonk er een hevige ritsel van bladeren en gekraak van takken. Even later kwam de bosheks binnen. Heb je alles in orde gemaakt? vroeg ze aan het meisje. En Vasilisa wees zonder iets te zeggen naar de tafel waar een dampende schotel de heerlijkste geuren verspreide. Alles is schoon, zei ze toen. De was is gedaan en het graan is gepeld. De bosheks knikte tevreden, ging aan tafel zitten en begon te eten. Morgen doe je precies hetzelfde als vandaag, zei ze met volle mond. Terwijl ze met haar benige hand het vet wegveegde dat langs haar puntige kin droop. Maar in plaats van het raam te pellen, moet je nu de papa voor zaden poetsen. En zorg ervoor dat er niet één zaadje verloren gaat. De volgende morgen, toen de heks was vertrokken, zorgde het poppetje er weer voor dat het werk opnieuw werd gedaan. De witte ruiter kwam langs en de hemel werd lichter. De rode ruiter reed voorbij en de zon kwam op. En toen de zwarte ruiter voorbij was gegaan en het avond werd... ...kwam de bosheks weer binnen. Is alles in orde? vroeg ze aan Vasilisa... ...terwijl ze hongerig aan tafel schoof. Vasilisa knikte zwijgend en de heks keek haar boos aan. Wat is dat toch met jou? zei ze tegen het meisje. Je zegt zo weinig. Heb je je tong verloren? Ik zou graag wat willen vragen, antwoordde het meisje. Of liever gezegd, ik zou u drie dingen willen vragen. De heks schaterde het uit. Vragen mag je altijd. Het is alleen niet zeker of je er antwoord op krijgt. Ze keek Vasilisa sluw aan. Vooruit, vraag op. Zeg maar wat je weten wilt. Toen ik hierheen kwam, begon Vasilisa, zag ik een ruiter op een spierwit paard en in een witte wapenrusting... Ik zou graag weten wie die ruiter is. <Slacht> Grinnikte de heks. Zou je dat graag willen weten? Goed, ik zal het je vertellen, kind. Die ruiter is mijn daglicht. Kort daarop, ging Vasilisa verder, zag ik een ruiter die in het rood was gekleed. En zijn paard was ook rood. Wie is dat? Weer lachte de heks. Ook dat zal ik je zeggen. Die ruiter is mijn zonnetje. Toen durfde Vasilisa ook haar derde vraag te stellen. En de zwarte ruiter op het zwarte paard, wie mag dat dan wel zijn? Dat is mijn derde knecht, antwoordde de heks. Hij is de duistere nacht. Vasilisa knikte, maar zei niets. Waren dat je drie vragen? informeerde de heks. Dat is alles wat ik wilde weten, zei Vasilisa. Het is goed zo. De heks keek haar even aan, alsof ze ergens over moest nadenken. Toen gaf ze haar een stokje met een gloeiende punt. Hier is de vuurstok waar je stiefzusters je om hebben gestuurd, zei ze. Je krijgt het als beloning voor je goede gedrag. Het volgende ogenblik was de bosheks verdwenen en Vasilisa was helemaal alleen in de lucht. Vasilisa aarzelde niet en holde naar buiten de donkere nacht in. Maar toen was ze niet bang meer. Het gloeiende puntje van het vuurstokje dat de heks haar had gegeven... zorgde er immers voor dat ze alles om zich heen goed kon zien. Tegen de avond van de volgende dag bereikte ze het huis van haar vader. We zijn blij dat je terug bent, Vasilisa, riep haar stiefmoeder al vanuit de verte. En de twee zusters kwamen naar buiten gelopen om het meisje te begroeten. Sinds jij weg was, hebben we geen vuur meer gehad, zei de oudste van de twee meisjes. Het is hier steeds koud en donker geweest. Gelukkig dat je vuur bij je hebt, zei de jongste. Nu kunnen we de haard aansteken. En inderdaad vlamde even later het haardvuur vrolijk. En de kaarsen wierpen een vriendelijk licht op de tafel. Maar het vreemde was dat alleen Vasilisa dicht in de buurt van de vlammen kon komen. Zodra haar stiefmoeder of een van haar dochters te dichtbij kwam... schoten de vlammen naar hun kleren en moesten ze opzij springen om niet in brand te raken... Het is heksenvuur, zei de stiefmoeder. Het is levensgevaarlijk voor ons. Ja, knikten de twee dochters. Dat vuur heeft tovermacht. En ze besloten te gaan verhuizen naar een ander land... waar het vuur van de bosheks hen niet zou kunnen bereiken. Zonder iets tegen Vasilisa te zeggen... zochten de drie vrouwen die nacht alle kostbaarheden uit het huis bijeen. Ze pakten een grote mand met eten in en verlieten op hun tenen het huis... Er was niemand die hun vertrek opmerkte, want Vasilisa was doodop in slaap gevallen en haar vader, de koopman, was voor zaken op reis. Toen Vasilisa de volgende morgen wakker werd, merkte ze dat haar stiefmoeder en haar stiefzusjes waren verdwenen. En dat ze er niets voor voelde alleen te blijven in het grote huis, doofde ze het vuur in de haard, pakte wat eten in, sloot het huis goed af en ging op weg naar de stad. Onderweg kwam ze een vriendelijk oud vrouwtje tegen. Waar ga je zo alleen heen, mooi meisje? En Vasilisa antwoordde, ik ben op zoek naar een huis waar ik kan wonen tot mijn vader terugkomt. Zonder er lang over na te denken, zei het oude vrouwtje, dat tref je dan bijzonder goed, mijn kind, want ik ben helemaal alleen. Als je wilt, kun je met mij mee naar huis gaan. Ik zal blij zijn met je gezelschap. Vasilisa was heel blij met dat voorstel en opgewekt ging ze met het oude vrouwtje mee. Aan de rand van het bos stond een piepklein huisje en daar gingen ze naar binnen. Hier woon ik, zei het vrouwtje. Het is niet groot, maar schoon en droog. En inderdaad, toen Vasilisa om zich heen keek... zag ze dat alles wat zich in het huisje bevond keurig en glanzend schoon was. Hier zal ik het best naar mijn zin hebben, zei ze tegen het vrouwtje... Dat heb ik nu al gezien. Dat geloof ik ook wel, mijn kind, antwoordde het vrouwtje met een lachje. Ik weet zeker dat we het samen goed zullen vinden. Zo gingen er enkele dagen voorbij. Op zekere ochtend zei het meisje. Lieve mevrouw, ik zou u zo graag ergens mee helpen. Maar het huisje is zo schoon dat er voor mij niets meer te doen valt. Als u naar de markt gaat, wilt u dan wat vlas meebrengen? Dan zal ik wat voor u spinnen. Dat vond het vrouwtje een goed idee. En de volgende morgen toen ze naar de markt was geweest... had ze een zak vol vlas bij zich. Vasilisa ging aan het werk. Ze deed het zo vlug dat er aan het eind van de dag... al een hele berg fijn gesponnen garen naast haar lag. Het garen was echter zo fijn... dat er geen weefgetouw te vinden was waarop ze het konden weven. Wat moet ik nu beginnen? vroeg Vasilisa die avond aan haar pop. Ik wil het vrouwtje zo graag helpen. Maar aan dat garen heeft ze niets, als er geen stof van kan worden geweven. Vertrouw maar op mij, antwoordde het poppetje, en ga maar rustig slapen. Morgen zul je zien dat alles in orde is. En toen Vasilisa de volgende morgen haar ogen opsloeg, zag ze naast haar bed een prachtig weefgetouw staan. Dank je wel, fluisterde ze tegen het poppetje. Dat heb je goed gedaan. Ze wikkelde het garen op spoelen en even later zat ze achter het weefgetouw. Het leek wel een wonder. Zo rach dun werd de stof die het meisje weefde. En toen het oude vrouwtje de stof zag, schudde ze bezorgd haar hoofd. Aan wie zou ik die stof kunnen verkopen? vroeg ze aan Vasilisa. Hij is zo mooi en dun dat alleen de tsaar hem waardig is. Dan gaat u toch naar het hof om de stof aan de tsaar te brengen, zei Vasilisa. Hij zal u er zeker voor belonen. Dat was natuurlijk de enige oplossing. Dat vond het vrouwtje ook. Al de volgende dag ging ze op weg naar het paleis van de tsaar. Wat komt u doen, vrouwtje? vroeg de wachtpost op toon. De tsaar heeft geen tijd voor bedelvrouwen. Ik ben geen bedelvrouw, antwoordde de oude vrouw verontwaardigd. Ik heb een prachtig geschenk voor de tsaar. De tsaar heeft alles wat hij nodig heeft, zei de wachtpost onvriendelijk. Maak dus dat u wegkomt. Maar het vrouwtje was niet van plan zich zomaar te laten wegjagen... Ze bleef volhouden dat ze werkelijk iets heel bijzonders bij zich had. Daarbij maakte ze zoveel herrie dat er al gauw een rel ontstond. En om van het gezeur af te zijn bracht de wachtpost het vrouwtje bij zijn commandant. En omdat die ook geen raad wist met het vrouwtje bracht hij haar naar de hofmeester. De hofmeester bracht haar naar de minister en de minister bracht haar naar de tsaar. Schitterend riep de tsaar zodra hij het weefsel zag. Zeg maar hoeveel het moet kosten. Het vrouwtje maakte een buiging en zei dat ze de stof als geschenk wilde aanbieden. Zorg dan voor een goede beloning, zei het tsaar daarop tegen de minister. En beladen met geschenken verliet het vrouwtje het paleis. Maar het lukte de hofkleermakers niet om de dunne stof te verwerken. Daarom gaf het tsaar opdracht het weefsel naar het oude vrouwtje te brengen om haar twaalf keizerlijke hemden te laten naaien. Dat is geen probleem, zei Vasilisa... toen het vrouwtje haar bezorgd vertelde wat er was gebeurd. Morgen zijn de hemden klaar. Ze sloot zich op in haar kamertje... vertelde haar probleem aan haar pop... en ging tevreden slapen. De volgende morgen lagen er twaalf schitterende hemden klaar. Het vrouwtje ging ermee op weg naar de zaag. Hij was verrukt... en wilde dadelijk weten wie die hemden zo kunstig had gemaakt. Hij liet zijn koets inspannen oude vrouwtje reed hij naar het kleine huis. Vasilisa, riep het vrouwtje, kom vlug, de tsaar wil je zien. En toen de tsaar zag hoe mooi het meisje was, werd hij meteen verliefd op haar en vroeg of ze met hem wilde trouwen. Vasilisa nam zijn aanzoek aan en toen haar vader terugkwam van zijn reis, was hij nog net op tijd om het huwelijksfeest van zijn mooie dochter mee te vieren.